I Badders. Een woelig verhaal uit het para-leven gegrepen en opgetekend door Emile Lopez en Jan de Klerk. Gelijkenis met bestaande personen en toestanden is in elk geval niet opzettelijk. Dertigste aflevering: De vuurtoren brengt licht. We zitten nog steeds in Hotel Puinzicht aan het ontbijt en we luisteren aan een van die typische gezellige programma's waarmee de Nederlandse radio ons in de ochtenduren verblijft. Vorige week hebben we Piet Loeres en Sientje verlaten toen het kinderbedtijd was en bij die gelegenheid heeft Piet Loeres een detective in zijn bed gevonden. Ze zitten nou met zijn drieën te genieten van een overvloedig ontbijt. Zichter betaal je nou voor, dat zijn de geregeld kanariepossies die ze hier uitdelen. ...als ik één keer diep adem haalt, ...dan zeg ik het hele wijd naar binnen met het bestek erbij. Ach, kom meneer loeres, het zijn toch lekkere broodjes. Proef u nou eens. Nee, ik dank u, ik ben al geweest. Ik heb ze al geproefd ook. Dat zijn er geen broodjes, dat zijn er gepaneerde dweilen. Meneer Loeres, het kan me voor u spijten. ...maar burgemeester De Geit van Breyer heeft mij als chirurg eerste klas voor Rotterdam oor... ...opgedragen u in alles terzijde te staan. We moeten gezamenlijk opereren... Nou, uh, fijn, broer. Dat komt dan goed uit. Operer jij dan uh, die broodjes maar. We gaan de Sintje niks erop uit. Want uh, ik zal niet rusten hoe ik de hoofdman van die binde heb gevonden, hoor. Goedemorgen, kerel. Oh. Ik zal de Ossendrechtse oppergelen krijgen als dat, kolonel Makkenietjes, met zijn en niet. Hoe komt u hier, zeg, u, zeild? Nou, ik uh, kom eens niet meer kerel. Hoe gaat het met jullie? Oh, uh, prima, kolonel. Ja, Maar hoe durft u hier gewoon binnen te komen als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering? Ach, ze kennen me hier niet, zeg. Oh, dan reist u zeker onder een valse naam, hè? Ja nou, nee, dat zou te veel in de gaten lopen. Ik heet gewoon makken, zonder BI. Zeg, hm? komt er even bij zitten, kolonel. Let maar niet op de trommel, dat stond ontbijt. Ja, dat weet ik. Dat is hier nooit zo bijzonder, enfin. Ik dacht zo, kom, ik ga er eens kijken hoe de goeie lures het maakt. Je bent bijna voor soep, hè? Grip in de lucht gevlogen en zo. Oh, kolonel, het scheelde een haar hoor. Maar meneer Loeres was de bom nog net te vlug af. Dat is jammer zeg. Dat is jammer. Oh, proost. Dat vindt u jammer. U bent het fototype voor een goede baas. We <laughs> ja, me helemaal verkeerd kerel. Ik bedoel dat het jammer is dat zoiets gebeuren moet. Over mij hoeft het helemaal niet. Ze. Hebben u nog wat gevonden op die naamlijst van de leden van de bende? Nee zeg Loeres, dat was niet zoveel waard. Jij bent misschien een goede jongen, en je hebt misschien vroeger op school hele goede cijfers gehad... ...maar die lijst van jullie was waardeloos. Hoe krijg je het in je oh. hoofd, zegt Kiro, om daar de hele wereld voor rond te reizen? En nou is die lijst nog zoek geraakt ook, zegt Kiro, Zonde. Krijg de batterij vier, blaf. Dus is dus ik ben al die tijd voor niks op reis geweest. Maar wat geeft dat nou, Kiro? Je had toch wat van de wereld gezien? Drees betaalt wel. Dat is een fijne jongen, zegt Drees. Maar, um, wat denk je nou te doen aan die bende... Weet je nu al wie erachter stikt? Ja, dat denk ik wel. Wat? Weet u al wie het hoofd van de bende is? Waarom hebt u me dat nooit gezegd? Omdat ik het nog niet kan bewijzen. Maar daarom kan je me toch wel vast vertellen wie het is? Nee, broer, dat moet een verrassing blijven. Als het zover is, dan uh, kom ik het je huis al vertellen hoor. Nou, dan merk ik dat wel. Zeg, hebben jullie nog honger? Nou, <laughs> ja, nou u het zegt, veel hebben we eigenlijk niet gehad. Nou, dan bestel ik toch wat voor jullie. Een etje gaat er altijd wel in. Het voor wat hier goed is. Daar kunnen ze niet meer knoeien. Daar kunnen ze geen water doorheen doen, zoals door de neven. <lacht> nee, nee, nee, dat gaat niet. Zeg, maar Maak vooral allebei nog nog vier gekookte eitjes op kasten van de regering, wil je? Zeg, keutelaar. Alle gekheid op een stokje, de burgemeester. Ik kan me nog meer vertellen. Jij hoeft mij niet te bewaken, hoor. Als ik je nodig heb, dan zal ik je wel weer roepen. Nou ja, maar de burgemeester heeft me gezegd. Ja, ja, dan moet je er eens goed luisteren, hoor. Voor mijn part zet je de burgemeester op sap. Op wat? Op sap, op sap. Ja. Lorenzo houdt er niet van om mijn vader en bemoedigd te worden. Ingrid, maar! Nou ja, als u het zo stelt. Goedemorgen, de maat, dames en heren. Heel verstandig. Heel verstandig. Dat scheelt Hofstra weer twee eitjes. Die man is ook zo zuinig. Die man stuurt zichzelf de vreselijkste gezag. En dan vraagt hij zichzelf hem uitstellen, en dat lukt hem iedere keer weer. <lacht> Uh, Tussen twee hakjes, Louris. En uh, nou die agentwagens. Vertel me nou eens wie er achter die banden zit. Ja, luister nou eens, kolonel, dat kan ik toch niet doen. Ik kan wel een naam noemen, maar ik kan het niet bewijzen. Zie je nou eens dat, dat ik zeg dat het Drees is? Hé? Dan krijg ik toch zonder bewijs de grootste ellende? Hier binnen de eitjes. Lekker de hoor, de moet je eens kijken. Hé? Eitjes, hè? Niks met Nederland te maken. Niet gekeurd. Niet gestempeld. Hij is maar lekker koud op. Zeg, wat kom je luid met die dingen, zeg. Enfin, ik steek ze wel in mijn zak. Ik moet hier. Ik eet ze onderweg wel op. Nou, uh, eet makkelijk, jongen, hè, en tot ziens. Hou me vooral de hoogte, zeg. Nou, nou, zo zie je me, zo is hij weer weg. Die man heeft het toch altijd wel druk, hebben in de hoogte? Nee, vind je, dat is het niet. Die man heeft geen zitvlees. Oh. Heb ik nog, heb je nog een sisei ook? mijn dag begint goed. Meneer Loers. dat is geen ei, dat is een bom. Jij kan altijd alles zo zwart maken, Je maakt altijd voor van olie van de mug. Moet je opletten, gooi ik het even naar buiten, gebeurt er niks. Het is een Dat is toch niet helemaal een eitjes, vind Dat weet ik al. Over Versailles gesproken, ik zou dat eiland wel eens op een andere manier willen verkennen. Ja. Ik krijg tot nu nog, nog niet zo'n overzicht in die uh, zaken. Mm, mm, mm. Ik zou dat alles wel eens dus van een hoger niveau bewegen spreken Njoo. willen bekijken. dan moet u het van de vuurtoren eens af gaan bekijken. Dat is het hoogste punt van het eiland. Kijk de gegratineerde vellejeuk? <laughs> Jij zegt het en ik dacht het. Laat <laughs> vooruit op naar de vuurtoren! Daar precies van boven naar beneden. Alle eppen, alle bloeden, ze verbergen meer dan iemand andere broeden. Alle bloeden, alle eppen, maar die kloeren zal ze op de deur Maar hoort de allerkleinste sporen. Alle toppen, alle huisjes, elke kraag. Zie je daar precies van boven naar omlaag. Alle bijen, alle handen, zijn vandaag zo gemakkelijk uit te komen. Alle handen, alle bijen, voor die valt er niks die meer te raaien Vuurtorenwachters, zei ik, meneer. Dan heb je maar een eenzaam, maar voor even bestaan. Je staat om zo te zeggen, overal boven. Mm. Is dat nou niet uh, verschrikkelijk eentonig, meneer? Och, ik lees veel, dame. Mm. Ik heb hele mooie boeken. Oh. Ja. Moort in de Abdij, de Witte Non, nou, nou. het leven van Chopin. Hoe hoort het eigenlijk van Ieder de Leeuw van Reis? Ja... Ik hou van de betere literatuur, dame. Nou, en, en verder kijk ik wat naar buiten. Nou, voor je een beetje gauw uitgekeken, zou ik zo zeggen: linksduinen, rechtsduinen en daartussen de zee. Dat uh, zal u toch nog tegenvallen. Sinds die Rottemeroorders zich van de rest van Nederland hebben afgescheiden en voor hun eigen zijn begonnen, zie je hier de raarste dingen. Zo, broer, daar hoort ik van op. Zeg, wat kan jij hierboven dan zien wat wij beneden niet zien? Nou. Mo moet u horen, meneer. Ik heb hier zo'n klein telescoopje staan. En daar zit ik zo altijd de duinen mee af te spinsen. En iedere week zie ik dezelfde vent komen. En die komt nooit terug. Eh, hoe bedoelt u dat? Nooit terug? U ziet hem toch iedere week? Ja. Maar hij neemt altijd een enkele reis. Hij komt dan. ...achter dat huisje vandaan. Dan gaat hij voorbij dat graspolletje. Dan klimt hij over dat tuin daar. Dan gaat hij tot aan dat houten hekje. En dan is hij weg. Hij gaat altijd maar alleen heen. En hij komt nooit terug. Maar uh, komt er nooit een ander in terug? Hm? Ik wil maar zeggen dat hij zijn eigen vermond hebt of zo. Nee, er komt nooit iemand terug. Hij lost op in het zand. En de volgende week is hij weer springlevend. Dus laat uh, laat mijn eens de televisie kijken. Alsjeblieft. Juist. Juist. Huisje. Polletje. Tijn. Het hier. Mm -hmm. Bedankt wel Om weer wat hij weten wil. Oh ah, ja. Weet u dan zo in één al wat er gaande is? Jazeker. Kijk eens, ik zal je precies vertellen. Kijk eens, Die man, die komt van achter dat huis hier vandaan. Ja. Dan loopt hij langs dat graspoortje. Ja. En dan klimt hij over dat duim. Ja. En dan verdwijnt hij bij dat hekje Ga weg. Dan bent u dan ook gauw achter. Dan loop ik nou al een hele maand over te doen. En nu zit dat in één keer... Ja, broer, daar ben ik dan ook detectief, hè. Dat is een vak. Mijn oma, Johan, die zei altijd: detectives, die worden niet gemaakt, die worden gebouwd." Toen ik de opdracht aan om de verloren diamantre te gaan zoeken, hè, van de sultan van Plentypuna. Toen zei je niet een, je bent gek, die vind je nooit. Maar weet je wat er toen gebeurde? Nou? Ik vond ze nooit. Nee, nee. Ja, dat is nou maar één staaltje, maar zo heb ik er nog honderd. Dat is verrekt, vrouw. Zeg. Er komt een man achter dat huisje van dame meneer Loewes. Verrek, dat is hem! Nou, laat mij er mijn, laat, laat, laat mijn de schouder naar stenen spooking kijken. Ja, ja, nou, ja, ja. Nou. daar gaat hij. Lang, langs het graspoortje. Over het dandje. ja. Naar het hekkie? Ja. Hm? Krijg de Parijs te de Hij is weg. Maar ik weet wie het is. <laughs> ja. Werden dat ik het ook weet. Dat was hartstikkeen. Daar kon je zonder telescoopje je ook voorzien. Tienke, jij mag nooit meer rijden, maar de oplossing van het mysterie komt langzamerhand naderbij. Nog even een hamburger zet er van mijn klop uit. <laughs> Ik voel me al jeugd. Ja, dat klopt, want er loopt de spin overheen. Oh, maar in ieder geval gaan we even bij dat die kijken. Dat slinke zoek. Ja, maar die wordt heet gegeten. Maar doe mij een plezier, broer. Hou ons lang even in de gaten, met je tot een spooky. Daar kan hij mee deduceren, reduceren, produceren, uitproberen. Daarmee krijgt hij alle boeven klein. Het is alleen maar een gave van zijn. Hij is een hersenkampioen op elk terrein. Met zijn Pietlo. Daarmee houdt hij alles in de hand. Zijn kersenpit is gevuld tot de rand. Hij heeft een dekmachine die er al mag zijn. En waar is die snurker nou in verdwenen? Hier, meneer Loeres. Deze struik geeft mee. Die staat op schermieren. Luister maar. Krijg het principe, zo Een trap. Sintje, als ome Loeres het bij het rechte eind hebt, dan lijkt er aan het eind van die trap... Een gang. Ja. Ja, te woorden dan onder mijn snor vandaan, Sintje. Maar aan het eind van die gang, daar lijkt de oplossing. Nederlands grootste detective, Piet Loeres, staat aan de vooravond van een van zijn grootste triomfen. <laughs> Op, naar beneden. En heel voorzichtig om het niet weer te bederven, slopen Piet Loeres en Sintje de trap af, gangetje in, gangetje uit, bochtje om, bochtje af, kronkeltje onder, een over. Tot de gang zich plotseling verbreden en ze uitkwamen in een soort hal met mergstenen wanden en een vloer van gestampte aarde. Meneer Lures, kijk eens. Het is een soort botenhuis. Er liggen allemaal raceboten. Kijk, kijk. Daar is een vaargul naar zee. Daar staat een man. Waarom? Daar. Daarom. Kijk dan langs mijn vinger. Ja, maar dan moet je hem wel even stilhouden. Jij ja, lijkt het wel de vlag van de KRO-televisie. Krijg het pokkenpijn. Het is hem. Hm? Het is Hatsikay. En hij heeft ons nog niet gezien. Zeg ze, laat het maken dat we wegkomen, meneer de Nee, Sintje, die kans laat ik me niet ontgaan. Gevaar of geen gevaar, ik ga erop af. Ik zal die Hatsikay er eens even in de Keulse pottenkijker nemen, weet je wel. En dan zal ik het zilte zuur krijgen als hij er nog wat te vertellen hebt. <lacht> Oh, jij vast een touw hè? pas ja. op, daar ga ik. En onhoorbaar als een deurwaarder, sloop Piet Loeres op Hats af. Nog één meter, nog twee meter, pardon, nog een halve meter, nog een heel klein eindje en... Ja! Ja! Zie je, kom op met je touw! Zo, hij in zijn armen. En is je benen. Uh. <laughs> het is gebeurd met de kopman. Dat hebt u hem netjes verplikt, meneer Loerus. <laughs> en wat nou? Nou gaan we de waarheid uit zijn huis kloppen. Uh. Nou vertel het maar eens, broer, Ping. Wie is de directeur van de firma, Een beetje gauw? Mij zijn een eerzame toerist. Mij niet willen kwaad, mij niet willen goed, mij niet willen. Mijn niks willen zeggen ook. Nee, met de appelboom, meneer Loewes, dan praat hij wel. Nou, broer, smaakt het? Of wou je nog een supplementje? We hebben nog van alles in huis, hoor. Nee, nee, zullen praken, wij zullen praken. U laat het mijn neus los. alsjeblieft. Hij zit er nogal ook. En vertel nou maar er eens op. Dat is linkersoep, Sintje. We moeten even alle mogelijkheden in de gaten houden, want ja. deze keer mag Gastiek niet ontsnappen, meid. Hij heeft me nog iets belangrijks te vertellen. Mm. Prop in zijn mond, Sintje, gauw, en dan gaan we ja. even kijken wat er aan de hand is. Hoe oh, oh, kom ik nou zo gauw in de bocht? Nou, een van de oude lap. Neem je mantel mij? Mm. Zo, nou kom ik. dan gaan we even kijken. Zeg, waar kwam dat geluid vandaan meneer hoor. Daar achter die bocht vandaan, dacht ik. Nee, niks. Nee, ik, ik dacht dat het meer van de andere kant kwam. Nou, dan gaan we daar ook nog even kijken. Krijg het scharvet. Had die Kees verdwenen? Ja, ja, dat dacht ik al toen ik omkeek, dat ik een schaduw naar hem toe zou gaan. Dan heb je goed gezien, Sintje. En die schaduw, die heeft hem losgesneden. En Lures weet wie die schaduw is. Want hij moet zijn eigen heel sterk vergissen. Mama. U luisterde naar de Wadders, een woelig verhaal opgetekend door Emil Lopez en Jan de Klerk. De medewerkenden waren Christel Adelaar, Van Heskes, Dries Krijn, Jan Oradi en Jan de Klerk. Arrangementen, Else van Even de Groot, regie Jan de Klerk. Luister de volgende week naar de volgende uitzending van de Wadders, dezelfde tijd, dezelfde golflengte, dezelfde hoe heet het ook